Goedemiddag, opnieuw doden bij aardbeving in Noord-Italië. Wilders eist voor de rechter uitstel van besluit over noodfonds... en de onrust in Egypte houdt aan. Op veel plaatsen is het zonnig, misschien valt er ook een bui... het wordt een graad of 20. Aan zee kan de mist en ook de bewolking langer blijven hangen. Daar wordt het 14 graden. Morgen weinig verandering, 15 graden aan zee tot 21 in Limburg. Vanaf donderdag wordt het frisser en de kans op regen neemt toe. Opnieuw is Noord-Italië opgeschrikt door een aardbeving rond 9 uur vanochtend met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. En dat is hetzelfde gebied als waar anderhalve week geleden ook al een aardbeving was. Toen vielen er zeven doden. Correspondent Bas Meesters is hier. Bas, wat zijn de dodentallen die jij tot nu toe hebt gehoord? Ja, het varieert tussen 8 en 9 op dit moment. Het is inderdaad weer precies in hetzelfde gebied. Die kleine plaatjes, zoals San Felice, Mirandola, Finale Emilia, Sant'Agostino. Men weet nog niet precies of het op precies dezelfde scheur was of niet. Dus of het een zware naschok was of gewoon een totaal nieuwe aardbeving. Uh, de mensen zijn uh, de tenten weer uitgerend. Er waren nog 7000 mensen in tenten. Maar ook de scholen zijn uh, dichtgegooid. Iedereen staat op straat. Zelfs in Bologna is dat aan de orde, een stukje verderop. En ook in Parma. Um, en het treinverkeer is tijdelijk stilgelegd. Weet je over ge gebouwen ingestort zijn, schade verder? Ja, er zijn ook weer uh, gebouwen die al beschadigd waren, zijn verder ingestort. Er zijn nieuwe loodsen waar mensen werkten ingestort. Er zijn ook weer doden bijgevallen. Um, de schade die was men nog aan het inventariseren van de vorige, vorige aardbeving. Dat bleek toch nog aanzienlijk te zijn en dat zal dus nu nog fors gaan oplopen. Was het uh, al die tijd, anderhalf week geleden, was die aardbeving... was het al die tijd rustig in het gebied? Is het nou weer een nieuwe schok of is het door blijven schokken? Zeg maar? Nee, er zijn honderden naschokken geweest dit in dit gebied. Mensen zijn, waren echt bang. Misschien dat ze zich weer, weer een beetje aan het wennen waren aan de situatie. Maar wat ik begrepen heb is dat ze ook vol ongeloof uit hun tenten zijn gekomen. Zoiets van, van jezus, we waren aan het wennen en nu weer dit. Dit geeft uh, enorm veel onzekerheid in dat gebied. Onzekerheid, want ja, eh, economische schade zal er ook zijn hè, door die aardbevingen. Ja, er zijn. Het, het, is een, het is echt een productiegebied. Je moet je ook voorstellen: het is het gebied waar eh, ex exclusieve auto's worden gemaakt. Zoals Ferrari, toeleveranciers zijn daar. En die hadden ook problemen omdat die op hele kleine voorraden werken. Dus uh, die konden een tijdje niet functioneren. En daardoor kwamen er achterstanden. Dus dat lijkt ook tot economische problemen, dat soort zaken. En We moeten even afwachten wat dit nu weer voor een effect zal hebben. Ja, weer die aardbeving dus in Noord-Italië. Basmeesters, dankjewel. Het aantal faillissementen in de bouw is met ruim een kwart gestegen, dat meldt het CBS. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar liep de omzet terug met 9 Vooral middelgrote bouwbedrijven worden geraakt door de crisis. Alleen de kleine bouwbedrijven en de ZZP'ers boeken een bescheiden omzetstijging. Het aantal banen nam af met 9.000 naar 363.000. En die bouwmalaise duurt nu al vier jaar. De vooruitzichten zijn niet best, want er is nauwelijks nieuw werk in de woningbouw en ook worden er amper. Nog bedrijfsgebouwen, zoals kantoren, scholen, fabrieken en uh, andere panden, gebouwd. Dan naar Den Haag, want daar is zojuist het kort geding afgelopen van Geert Wilders tegen de Nederlandse staat. Wilders, PVV-leider, wil dat ratificatie van het nieuwe permanente noodfonds voor de euro wordt uitgesteld tot na de verkiezingen, dus tot na 12 september. Het was allemaal in de rechtbank in Den Haag. Daar is Margreet Boer. Margreet, wat is er gezegd in het kort geding? Nou, Bram Moskowitz, dat is uh, dus de advocaat van Wilders, die voerde het woord... en uh, hij zei dat het geen politiek debat was wat hij in de rechtszaal wilde voeren. Uh, er worden geen politieke vragen aan de rechten voorgelegd, zei hij. Maar goed, dat werd meteen weer bestreden door de landsadvocaat. Moskowitz zegt het gaat om wat de staat, wat het kabinet doet... want het demissionaire kabinet legt nu een controversiële wet voor aan de Tweede Kamer... en dat moet uitgesteld worden. En uh, als je dat doet, dan voorkom je ook dat er een onrechtmatige toestand uh, ontstaat... En de rechter moet burgers, en Wilders is toch een gewone burger, beschermen tegen ja, onrechtmatige daden. En dat is eigenlijk dus wat Moscovits vraagt. En als je toch doordrukt, zei Moscovits, ja, dan handelt de staat onzorgvuldig. En dat is dan ook weer onrechtmatig. Dus nou, eh, dat was een beetje het pleidooi van eh, Bram Moscovits. Daar tegenover staat de landsadvocaat die zegt uh, dat wat Wilders nu van de rechter vraagt dat dat wel degelijk politiek is, dat dat wel degelijk ingrijpen is in wetgeving en dat dat niet aan de rechter uh, is. Nou ja, dat is een beetje een korte debat van vanochtend hier. En heb jij de indruk dat de rechtbank die klachten van Wilders wel serieus neemt? Ja, absoluut. De rechter luisterde heel geïnteresseerd. Hij stelde ook nog een aantal juridische vragen aan de landsadvocaat. En het is voor hem natuurlijk ook een interessante kwestie. Het gaat over wetgevingsproces, de rol van de rechter, over budgetrecht van de Kamer. En Bram Moscovits, ja, die haalde allerlei uh, dingen uit de kast. Hij had het zelfs over het staatsnoodrecht, haalde hij erbij, subsidiair. Dat wordt uh, normaal gebruikt in oorlogstijd, maar hij zegt het is nu ook crisis. Dus we kunnen dat misschien ook nog eens uh, bekijken. Dus je merkt ook, nou ja, daar zal de rechter straks ook weer uh, antwoord op moeten te geven in de uitspraak. Dat betekent dus dat uh, uh, nou ja, de rechter uh, het absoluut serieus nam. Hij heeft ook een aantal dagen de tijd nodig om een uitspraak te doen, want dat is vrijdag de uitspraak. Uitspraak dus in het kort geding is vrijdag. Um, heeft Wilders nog wat gezegd? Uh, nee, het woord is aan de advocaat geweest. Bram wil Wilders heeft na afloop uh, nog wel weer de pers te woord gestaan. Uh, uiteraard zou je kunnen zeggen. Want hij ziet dat thema Europa toch ook heel duidelijk als zijn thema om de verkiezingen in te gaan. En daar heeft hij eigenlijk het standpunt over die onrechtmatige daad. Als je die wet nu toch behandelt uh, of ondertekent. Uh, dat, dat het een onrechtmatige daad is, heeft hij nog maar weer eens herhaald. Hier ook voor de pers, maar niet in de zaal zelf. Oké, okay. uh, vrijdag in elk geval dus die uitspraak in het kort gering. Margreet Boer, dankjewel. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. In Egypte loopt de spanning weer op. Er is uh, geweld uitgebroken in Egypte na de officiële uitslag van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. De twee kandidaten die doorgaan naar de uh, volgende ronde zijn de moslimfundamentalist Morsi en ex-premier Shafiq, een oudgediende uit de tijd van Mubarak. En gisteravond werd het kantoor van Shafiq al in brand gestoken. Journalist Yilis van Balen in Cairo. Hoe is het nu uh, op dit moment in de Egyptische hoofdstad? Ja, op dit moment, uh, goeddag, is het uh, rustig hier. Uh, op het Tegierplein uh, zijn nog wel mensen, maar op dit moment is het uh, vrij rustig. Er is eigenlijk een soort mengeling van. Uh, je voelt wel een soort spanning uh, als je mensen op straat erover aanspreekt. Dan zijn ze eigenlijk vreselijk boos over de uitslag uh, van de verkiezing. Het wordt dus ernstig uh, genomen, met een soort gelatenheid. En uh, aan de andere kant, uh, ja, vreest men ook voor wat er nog gaat komen. Waarom zijn mensen zo boos eigenlijk over die uitslag? Ja, uh, bij, zeg maar, in, in de aanloop naar deze verkiezingen. Uh, was het eigenlijk steeds. Uh, uh, Moussa, dus de oud-secretaris-generaal uh, van uh, de Arabische Liga. die uh, vooraan stond in de polls. Uh, gevolgd door uh, Abu Futouk, dat is uh, een liberale een moslim. En ja, nu de uitslagen uh, daar zijn. blijken die twee geheel van het toneel uh, verdwenen te zijn. En uh, is in plaats ingenomen door uh, een fanatieke uh, moslim en een, uh, een overblijfsel van het oude regime. Ja, en dat voelen mensen. Uh, en dat is de enige keuze die ze dan nu nog hebben. En wat gaat dat betekenen voor die tweede ronde over twee week uh, een, een opnieuw een oplaaien van het geweld? Ja, dat is dat zou kunnen. Uh, maar dat is nog niet. Er zal wel geprotesteerd worden, dat zeker. Of het heel veel geweld gaat opleveren is nog maar de vraag. Want behalve de, zeg maar, de revolutionaire demonstranten zijn de andere Egyptenaren het meer dan zat, al dat gevecht en gestoei. Mensen willen rust en dat de economie weer hersteld wordt, dat er weer banen komen. Dus ik, dat zou, zou kunnen, maar. Uh, veel geweld verwacht ik zelf eigenlijk uh, niet, niet in die extreme zin, zoals we het eerder uh, uh, hebben gezien. Nee, mensen hebben er wel uh, genoeg van, dat is wel duidelijk. Daar laten we bij. Willis oh, van Balen in Cairo. Het Boekenweekgeschenk 2013 wordt geschreven door Kees van Kooten. Dat heeft de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse boek bekendgemaakt. Thema van die komende boekenweek is gouden tijden, Zwarte Bladzijden. Volgens de CPNB kent het verleden van Nederland roemrijke perioden, maar ook net zoveel schaduwkanten. En als voorbeeld noemt de stichting onder meer Max Havelaar van Multatuli en 1953 van Rick Launsbach. Van Cote debuteerde in 68 als auteur met de bundel Treitertrends. In 2004 ontving hij de Gouden Ganzenveer voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de geschreven Nederlandse cultuur. En de Boekenweek duurt volgend jaar van zaterdag 16 tot en met zondag 24 maart. De politie heeft acht mensen opgepakt. Die worden verdacht van betrokkenheid bij rellen... tijdens en na de voetbalwedstrijd RKC Waalwijk FC Utrecht. Dat was op 21 april. De mannen uit Waalwijk, Kaatsheuvel en Vlijmen... zijn tussen de 20 en 28. Ze werden gearresteerd nadat de politie camerabeelden had onderzocht. De mensen die nu vastzitten, zitten vast op uh, verdenking van openlijke geweldpleging. En we wachten nog een aantal mensen aan te houden voor hetzelfde delict, maar ook voor opruiing. En dat betekent dat je niet zelf het geweld pleegt, maar wel een ander aanspoort om geweld uh, te plegen. En al voor het einde van die wedstrijd op 21 april braken in stadion ongeregeldheden uit supporters van RKC... zochten de confrontatie met aanhangers van FC Utrecht. En de politie verwacht de komende dagen nog meer relschoppers aan te houden. De Duitse president Gauck is op de tweede dag van zijn staatsbezoek aan Israël... ontvangen door president Peres. Die twee brengen onder meer een bezoek aan het Shoah-gedenkcentrum Yad Vashem. Later staat een ontmoeting op het programma met overlevenden en nabestaanden... van de aanslag op Israëlische sporters tijdens de Olympische Spelen in München 72. Gauck gaat ook naar de Palestijnse gebieden. Volgens de oude Duitse oud-ambassadeur in Israël is dat een teken... dat Duitsland zowel aandacht besteedt aan Israël als aan de Palestijnen.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 De saoedi altaifi werd zondag gedood bij een luchtaanval in de provincie Kunar, vlak bij de Pakistanse grens. Sport. Dan is het vandaag de derde dag van de Open Franse tenniskampioenschap op Roland Garros. En verslaggever Mark Brasser die volgt het toernooi. Mark, gisteren geen succes voor de, voor de Nederlanders, maar vandaag Robin Haase en Aranska Rus... Eh, tegen wie moeten zij in die eerste ronde en hebben ze kans? Nou, Laten we eens beginnen met uh, Aranska Rus, hè, vrouwen eerst. Uh, die heeft zeker een kans. Dus ze speelt tegen een Amerikaanse, Jamie Hampton. Nou, als je nou kijkt naar de wereldranglijst, ontlopen de twee elkaar niet zo heel erg veel. 88 op 90, Rus staat 88ste. Rus veel uh, toernooien al in de benen. Uh, ja, en heeft ook wat te verdedigen hier, vorig jaar een derde ronde. Uh, weet je nog, die, die, die bizarre tweede ronde overwinning op uh, Kim Kleisters. Ze haalde toen de derde ronde. Dus ja, ze moet ook wel om die punten te verdedigen. En dan hebben Robin Hazen nog. Ja, voor hem wordt het een, een beetje een vervelende, nou niet vervelend, maar wel een lange dag. Hazen speelt de vierde partij op baan 6. Er zitten dus drie partijen voor hem. Ja, en dan is het altijd wachten van, van ja, hoe lang duren die partijen? Wanneer kan ik de baan op? Hè? Wanneer ga ik inspelen? Hoe doe ik dat met mijn eten? Nou ja, een lange dag dus. Hij speelt tegen de Kroaat Ivan Dodig. Ja, en Hazen is op papier gewoon een betere graveltennisser en moet wel door kunnen gaan. Dus het zou mooi zijn dat na de ja, verliespartijen in de afgelopen dagen van, van de eerste drie Nederlanders, dat deze twee Nederlanders wel doorgaan. Ja, Rus en... Daar gaan we natuurlijk op letten. Tussendoor heb je nog... Andere interessante partijen vandaag op het programma? Nou ja, we hebben gisteren natuurlijk uh, Federer en uh, Djokovic gezien. En, en we hebben het altijd over de, de grote vier, het Feb voor. Nadal en Murray. Nou, Murray hoort daar eigenlijk uh, niet helemaal meer bij gezien zijn prestaties de afgelopen weken op Gravel. Nadal wel, topfavoriet, drie van de vier voorbereidingstoernooien gewonnen. Dus het wordt inter interessant om vandaag te zien, uh, nadat we gisteren Federer en Djokovic hebben zien winnen, hoe Nadal zijn eerste wedstrijd speelt, hoe hij in vorm is, hoe hij omgaat met de omstandigheden en, en, en of, hij, of hij scherp. Gepist. Dus dat wordt een, uh, dat wordt een interessante uh, wedstrijd. We gaan het verder uh, allemaal van uh, jou horen. Mark Brasser, dank je wel. Paul van As, de bondscoach van de Nederlandse mannenhockeyers... heeft de eerste vier afvallers voor de Olympische Spelen in Londen bekendgemaakt. Het gaat om de middenvelders Ebi Kessing en Laurence Doherty... doelman Sam van der Ven en verdediger Floris van der Linden. En de huidige selectie bestaat nu uit 22 spelers. Dat moeten er uiteindelijk 16 worden, plus twee reservespelers. Het is 14 over 12. We gaan kijken bij de AWB. John Bakker... Met de files op de A7 vanaf de afsluitdijk naar Heerenveen bij knooppunt Jouren 2 kilometer. De werkzaamheden op de A32 vanuit Herenveen naar Meppel bij Steenwijk Noord 6 kilometer. A76 vanuit Heerlen naar België bij knooppunt Kerensheide 7 kilometer. En de N18 Enschede-Varsenveld is in beide richtingen tussen Eibergen en Groenlo afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. John Bakker, Messi. Het dodental na de nieuwe aardbeving in Noord-Italië loopt op. Het aantal faillissementen in de bouw in Nederland is het afgelopen kwartaal met ruim een kwart gestegen. En de uitspraak in het kort geding van Geert Wilders tegen de Nederlandse staat is vrijdag. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Frank Dumosh met lunch.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 Geef jezelf opslag en hou elk jaar tot 4.000 euro netto meer salaris over... door 0% bijtelling op de Prius Plug-in Hybrid. Kijk op Toyota.nl. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Frank Dumos. Goedemiddag, welkom bij Lunch. Peilingen zijn het weersvoorspellingen. De een weert erbij en de ander hecht er weinig waarde aan. Feit is dat de uitkomst van peilingen niet altijd goed is aan te geven. Zoals bij de lijsttrekkersverkiezingen van het CDA. Er zijn zes kandidaten en dat betekent dat waarschijnlijk geen van die zes... al gelijk in de eerste ronde de meerderheid van stemmen krijgt. En dus komt er een tweede ronde. En die gaat dan waarschijnlijk tussen Buma en Spies of tussen Buma en Bleker. Jammer. Helaas, achteraf blijkt Buma wel in één ronde te winnen, met Mona Keizer als goede tweede. Bij de VVD is nu Hans Wiegel, die vindt dat zijn partij op het verkeerde pad is geraakt en hij baseert ze daarbij op de peilingen. Vandaag spelen we met Max Bush de Nationale Nieuwsquiz. Wilt u ook meedoen, mail dan uw naam en uw nummer naar nationale nieuwsquiz.ncv.nl. En vergeet niet dat we de hele Radio 1 Sportzomer doorgaan met de quiz, zeven dagen in de week. Dus als u wilt meedoen, uh, mail dan naar nationale nieuwsquiz.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. 40% van de nieuwe Twitter- en Facebook-accounts... wordt aangemaakt door spammers. Omdat de spamfilters van e-mail-providers veel beter zijn geworden... richten spammers zich op sociale media. En dat blijkt, want 8% van alle verkeer op de netwerken is spam. En dat zegt Mark Risher, CEO van een anti-spam softwarebedrijf. Twitter verwijdert dagelijks duizenden accounts. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen meer dan 700.000 dollar uitgegeven... aan de bestrijding van deze ongewenste reclame. De microblog heeft onlangs ook vijf bedrijven voor de rechter gesleept vanwege het verspreiden van spam. primaria. Ja, dat was Hugo Chavez, iemand die niet spamt, maar wel veel propageert. De president van Venezuela is met meer dan 3 miljoen volgers, namelijk de populairste politicus op Twitter. Chavez kreeg in 2011 veel meer volgers. toen hij twitterde over de operatie die hij moest ondergaan vanwege kanker. Alle 3 miljoen Chavez-volgers kregen vandaag een danktweet van de linkse leider. In de tweet schreef Chavez door te gaan op dit platform met de strijd voor zijn ideeën. Via het Chavez-Kandanga kunt u hem ook volgen. Alle informatie over het komende EK-voetbal kunt u vinden via de Heitinga-app. De Oranje-speler wil graag dat Oranje-fans alles te weten komen over de statistieken. De applicatie ziet er verder uit als een normale voetbal-app... maar volgens Heitinga komt er ook oranje nieuws van dicht bij het vuur. Dit ziet u allemaal niet in Dag Allemaal, dat is de kop van de Vlaamse story. Het blad was erg gepikeerd, zodat er op het huwelijk van de realityster Debbie Pfaff... fotografen van alle bladen waren, story had namelijk exclusiviteit bedongen. Met de exclusieve achter de schermenfoto's pakt het blad concurrenten als dag allemaal weer terug. De status van Apple-oprichter Steve Jobs lijkt na zijn dood groter en groter te worden. Veilinghuis Sotheby veldt een van de zes nog werkende moederborden van het allereerste Apple-type. Het Veilinghuis verwacht dat dit moederbord tussen de 120.000 en 180.000 dollar oplevert. De andere te veilen Apple-reliquie is een handgeschreven notitie van de 19-jarige Jobs. Vorig jaar leverde het oprichtingscontract van Apple 1,6 miljoen dollar op. Meer aandacht voor culturele evenementen in de pers. Dat wil Mariska van der Meij bereiken als voorzitter van de vereniging Cultureel Persbureau, die vanavond opgericht wordt. Mariska van der Meij, goedemiddag. Goedemiddag. Er bestond al een soort persbureau, een stichting. Wat, wat gaat er nu veranderen sinds jullie nu een vereniging worden? Uh, nou, Het is de bedoeling met de vereniging dat uh, cultuurjournalisten of kunstjournalisten zich kunnen aansluiten bij de vereniging. En dat eigenlijk de journalisten zelf uh, gaan bepalen hoe, hoe, de, hoe de lijn gaat lopen van dat cultureel persbureau. Jullie willen meer aandacht in de media voor kunst en cultuur. Waarom is dat nodig? Nou ja, de kranten uh, die hebben het natuurlijk een beetje moeilijk momenteel. Dus er komt eigenlijk steeds minder aandacht voor kunst en cultuur in, in de pers. Dus... Um, ja, en, en het uh, gat dat het internet heeft geslagen eigenlijk in, in, deze, in, in, in de media... Is, is, ja, het is de bedoeling dat wij dat een beetje gaan opvullen. Jullie springen in het gat dat kranten achterlaten. Ja, ja. En dat doen jullie uh, volledig onafhankelijk? Ja, zeker. Ja, helemaal onafhankelijk. Jullie laten hier wel inhuren door, uh, door festivals om verslag te doen. Bijvoorbeeld het Holland Festival. Ja, dat klopt, ja. Um, ja, we gaan inderdaad uh, dit komend weekend gaan we beginnen met het verslaan van het Holland Festival... En het Holland Festival heeft ons daarvoor ingehuurd, dat klopt. Um, uh, ja, en dat zij ons geld uh, betalen, betekent natuurlijk niet dat we niet onafhankelijk kunnen zijn. Dat is eigenlijk zelfs de eis van het Holland Festival. Wiens brood men eet, wiens taal men spreekt, was het toch? <laughs> ja, dat, dat uh, klopt, inderdaad. Um... Maar goed, uh, kijk, festivals zitten natuurlijk ook uh, te, te wachten op goede stukken over, over hun festival. En de kranten hebben daar gewoon geen, geen plek meer voor. Of eindig plek voor. En um, ze willen gewoon graag dat er op een goede manier ja, verslag wordt gedaan van hun festival. Helder, duidelijk. Jouw uitgangspunten, jullie uitgangspunten zijn helder. Maar uh, ja. betaald worden betekent of dat je een onafhankelijkheid iets inlevert? Um, nou, dat hoeft niet per se. Waarom zou dat zo zijn? Nou, ik kan me voorstellen, als jullie een tekst maken voor het Holland Festival, uh, met, een, met als uh, strekking dat het toch een erg saai programma is dit jaar, dat het Holland Festival zegt, goede vrienden, zo gaan we dat de wereld niet insturen. Ja, ja nou ja, goed. Um, kijk, ze vertalen ons om te schrijven over het Holland Festival, dus dat, dat doen wij. En, en ja, het is natuurlijk ook wel zo dat um, helemaal geen uh, aandacht is, is nog veel slechter dan negatieve aandacht. Dus daar zijn ze zich ook wel van bewust. Dus dat, ja, wij gaan gewoon uh, aandacht geven. Maar dat betekent dus niet dat we positieve dingen moeten zeggen. Maar hoe gaat dat met de teksten die jullie maken? Gaan die eerst aan het Holland Festival en worden die gecheckt? Nee, nee. Wij maken een uh, festivaldagkrant. En um, dat gaat gewoon direct uh, de, de online wereld in. Um, zodra het af is, dus uh, er wordt niet meer uh, gecheckt. Nee. Nee. Het zijn en... gewoon recenties. Dus dat ja, werkt hetzelfde als bij de krant. En de kopij die jullie aanleveren, die gaat gratis naar alle kranten? Um, nee, we hebben wel, um, nou, we zijn wel bezig met het uh, opzetten van, van ver, verbindingen met kranten, maar dat is nog niet uh, voor het Holland Festival is dat nog niet, uh, nog, geen, uh, nog geen idee, zeg maar. Dus dat uh, gaat nog niet werken zo. En voor de rest van jullie kopij? Waar gaat die naartoe? En, nou, dat wordt online uh, gepubliceerd. Dat uh, zal uh, op de, de, de website van Cultura Persbureau uh, terechtkomen. Oké, okay. en die website die is er al? Ja, die is er al. Ja, goed. Zeker. Het, uh, de, de, de, de, noem het adres even als je wil. Um, dat is uh, voor de culturele persbureau uh, www.culturelepersbureau.nl. Volgens mij, ja, dat is nou stom, dat weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd. Nou, en voor de festival Dagkant, uh, die heet de dodo.nl. Oké, okay, goed. Zoek het in de zoekmachine en uh, we zullen jullie vinden. Marisca van der Meij, dankjewel. dankjewel. Succes. Ja. Een Portugese reclamespot heeft voor boze reacties van vrouwenorganisaties geleid. Een kort fragment. Ja, u hoorde een vrouw die uh, haar man probeert te verleiden. De man uh, heeft, uh, uh, heeft geen zin en geeft haar een kopstoot. Het blijkt dat hij via zijn tablet uitgenodigd werd voor een feest van de organisatie Vay Batar. Uh, terwijl de vrouw bewusteloos in bed ligt, gaat de man naar het feest. Als u ook uh, wilt weten of het te ver gaat of niet, kijk dan op facebook.com/ncvlunch. Daar kunt u het hele filmpje zien. <tied>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 Op 29 mei 1993 kwamen bij een aanslag in de Duitse Solingen... vijf Turkse vrouwen en meisjes om. Dat nieuwsfeit inspireerde het toenmalige Radio 3-programma... The Breakfast Club om een kaartenactie te starten. Om de onvrede kenbaar te maken... riepen Janne Kooijmans en Peter van Brugge luisteraars op mee te helpen. De actie heette Ik ben woedend. Soms brengt vuur heel veel licht. Maar soms ook totale duisternis. Drie meisjes. Eén van vier, één van negen en één van dertien. Ze zullen nooit meer buiten spelen. En wat gebeurt er dan? Draait de wereld gewoon verder? Dat mag toch niet? De Breakfast Club zoekt drukkers. Bel ons als jij papier hebt liggen en mee wilt doen. Dit is een oproep aan alle drukkerijen in Nederland. We hebben briefkaarten nodig. Tienduizenden briefkaarten die we bij Helmoet Kool op de stoep gaan leggen. Bel ons alsjeblieft. We moeten het samen doen. Je kunt nu bellen. We hebben ontwerpers nodig... Ontwerpers om de briefkaarten te ontwerpen, briefkaarten met de tekst. Ik ben woedend. Solingen, 29 mei 1993. Vijf onschuldige vrouwen en meisjes zijn levend verbrand alleen maar omdat ze buitenlander zijn. Via deze briefkaart wil ik laten weten dat ik verbijsterd ben. Uiteindelijk zijn er 1,2 miljoen kaarten naar Duitsland gebracht. Dat is ook kritiek op de actie. Het opgeven vingertje van Nederland viel bij sommigen verkeerd. Ook de Duitsers vonden het heel erg wat er gebeurd was... en zaten niet te wachten op die kaartenactie. en actie. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met Walker van Scherenburg, journalist en voormalig politiek verslaggever... Mathieu, Mathieu Slee, hoofdredacteur van Story... Uh, <laughs> De, bij mij gingen we tenen krom staan toen ik over die kaartactie hoorde, horen. Maar het, Col heeft dat geweigerd om aan te nemen, geloof ik, hè, die kaarten. Dus ja, zelf. en terecht alsof uh, weet je het vingertje van Nederland... en als wij de enigen zijn met een geweten en een... Uh, uh, en uh, een uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, moreel besef. Het is echt uh, irritant om over te praten. Ook in Duitsland ging er een schokgolf van ellende uh, door het land. Dus, uh... Mathieu, heb jij daar uh, destijds een handtekening onder gezet? Nee. Nee, <laughs> nee. nee, nee. nee maar ik, ik ben het helemaal met jullie eens. Ik bedoel, iedereen uh, is hier verontwaardigd over en, en verbijsterd. En om dan met zo'n lullige actie uh, te beginnen... Uh, dat is eigenlijk alleen maar onnodig schroef denk ik. Ja, en dat spotje, als je die stem hoort... Voor ja. die oproep tot uh, vijf vrouwen en kinderen Alleen doen, omdat ze buitenlanders zijn. Natuurlijk was het echt, goed, echt wat kost. er gebeurde. Nee, maar het, was, het was ook vreselijk wat er gebeurde. Maar die, die morale ja, uh, superioriteit ja. van wij Nederlanders ja. tegen die stoute Duitsers. Ja. Dat was uh, ja, met terugwerkende kracht stuitend, vind ik. Goed, Mathieu, als we het hebben over, uh, over geintjes en vervelende dingen die verkeerd uitpakken. Jouw Belgische collega's die... Uh, dachten dat ze een kat in het bakje had, om het maar zo te zeggen. Debbie Pfaff, in België, Wereld en Vlaanderen, moet ik zeggen, wereldberoemd. In Nederland een beetje, dankzij de serie. Uh, gaat trouwen, ging trouwen. Uh, en jouw collega's hadden de exclusieve rechten van de foto's. Not. Ja. ja. Ja. En ze slaan terug, hè. Ik bedoel, ze slaan terug om er op de kuffer te verwijzen. Uh, de foto's die Dag allemaal niet heeft, of zo. Op de kuffer. Dat is de privé van België, zullen we maar even ja. zeggen. Ja. Ja, ehm uh, wij zouden het uh, niet doen. Ik zou het niet doen met uh, story hier in Nederland. Wat zou je niet doen precies? Uh, op, deze manier, op deze manier terugslaan naar de concurrentie. Uh, omdat ik denk dat je op die manier de concurrent alleen maar belangrijker maakt. En dat je toch uh, in, ook in dit geval moet uitgaan van je, van je eigen kracht. Bovendien kun je als hoofdredacteur ook een beetje inschatten... Uh, dat je een dergelijke huwelijk, dat je dat gewoon niet excessief kunt brengen. Maar ook, bedoel... kijk jij met een beetje uh, leedvermaak naar zo'n relletje? Niet. Nee, dit zit namelijk echt geen klap. <laughs> Totaal niet. Nog erg onverschilligheid? Nou, okay. ik, vang, ik vang wel uh, op uh, wat Mathieu terecht zegt. Met, met zo'n zo reactie, als ik het allemaal goed begrepen heb... Uh, maak je wel gewoon ongelooflijke reclame voor uh, je concurrent. Dus, uh, en voor de rest, ja, weet je zoek het maar uit. Zijn jullie wel eens op die manier belazerd? Dat je dacht nou, dat je een exclusieve <clears throat> deal had? Dat uh, gebeurt met enige regelmaat. En het is niet zozeer dat je, dat je belazerd wordt door de betrokkenen. Maar tegenwoordig lopen er zoveel mensen ook rond met, uh, met telefoontjes en met cameraatjes. Je weet eigenlijk dat de kans dat je iets excessief kunt brengen heel klein is. Het en kan niet meer. Maar doen, doen jullie het nog wel? Wij, wij betalen bijna nooit. Um, op het moment dat wij uh, nee, met de huwelijken, uh, geboorte, dat soort dingen, we betalen eigenlijk nooit geld voor. Ja, ze zullen hier ongetwijfeld. Daar ga ik vanuit. Maar ik weet eigenlijk wel zeker dat ze hiervoor betaald hebben. Anders hadden ze ik ook niet zo het boos bruid. Ik denk dat wel een hele reageert. slimme bruid. Eigenlijk. Ja, wat je helpt me is, als ze voor betaald zou worden, wat voor een praat je dan over? Poeh, ja, het is heel moeilijk. Het ligt een beetje aan de populariteit van iemand. Uh, en dan moet je denken aan bedragen tussen de uh, 5.000 en 15.000 euro. Vijf en vijftienduizend euro? Ja. Oké, okay, nou, dan dus, kan je wel een dakkapelletje verplaatsen, toch? Ja, maar nogmaals, omdat je eigenlijk tegenwoordig weet... dat je het gewoon niet meer excessief hebt. Dat er zoveel uh, fotografen rondrijden, burgers met telefoontjes... Uh, worden dat soort deals eigenlijk niet meer gemaakt. We gaan het zo meteen... En, uh, en, uh, nog, sorry, nog, het is natuurlijk voor een bruid ook heel moeilijk... Hè, op het moment dat je daar je grote dag hebt... en er komen andere fotografen aanlopen om te roepen... ja, maar jullie mogen geen foto maken. Dat, dat wordt ook een beetje een ongemakkelijke situatie op je, op je trouwdag. Ja. Ja, tenzij er een enorme partij beveiliging op loslaat. En zelfs dan nog, waarschijnlijk. Ja. We gaan het zo meteen hebben over Hans Siegel. Hij heeft weer gesproken en we hebben weer opschudding. En we gaan het ook hebben over een aantal andere dingen in onze mediaforum. Zo meteen, welke van Scherburg Mathieu Slee. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Jan van der Put. Radio 1, het NOS-journaal. de vlag op zo'n het bloedbad in. Hula in Syrië, ik zal even overnieuw beginnen Het over grote deel van de slachtoffers van het bloedbad in Hula in Syrië is van dichtbij doodgeschoten, blijkt uit onderzoek van de Verenigde Naties. In Hula werden vrijdag 108 mensen gedood, volgens de VN zijn hele families uitgemoord. VN-gezant Anan heeft in Damaskus een ontmoeting gehad met president Assad, naar verwachting heeft Anan erbij hem op aangedrongen dat Syrië zich aan het bestand houdt. De rechter in Den Haag doet vrijdag uitspraak in het kort geding... van PVV naar de Wilders tegen de staat. Dat geding diende vanochtend. Wilders vindt dat Nederland niet moet deelnemen aan het Europese noodfonds. De Tweede Kamer ging vorige week akkoord met dat fonds. De Eerste Kamer moet zich daar nog over uitspreken. In Noord-Italië zijn bij een nieuwe aardbeving zeker 9 doden en een groot aantal gewonden gevallen. Het epicentrum was ten noorden van Bologna. Er zijn naschokken en uh, op verschillende plaatsen zijn gebouwen ingestort. Die schok had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. En het Boekenweekgeschenk, volgend jaar, wordt geschreven door Kees van Kooten. Dat meldt de stichting CPNB. thema van de Boekenweek is volgend jaar Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden. En gaat over de roemrijke periode van de Nederlandse geschiedenis... maar ook over de schaduwkanten van die geschiedenis. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag zonnige periode, maar ook bewolking... en in het midden en zuiden van het land kans op een bui. De temperatuur blijft in het Waddengebied rond 13 graden steken... In het zuiden van het land komt de temperatuur nog boven de 20 uit... bij een zwakke tot matige wind uit het noorden. Vanavond kan er in het zuiden nog een bui vallen, mogelijk met onweer. komende nacht is het overwegend droog. Er zijn opklaringen en de temperatuur daalt naar gemiddelde graad of 7. Woensdag is het licht wisselvallig met wolken, zon en lokaal een lichte bui. Verder weinig wind en temperatuur uiteenlopend van 15 graden in Groningen tot 21 in Venlo. Donderdag wordt flink wat neerslag verwacht. Daarna is het fris en buiig. Ah, en Verkeersinformatie, files op de A2 maastricht Den Bosch in beide richtingen... bij knooppunt de Hocht, 3 kilometer. Op de A7 vanaf de afsluitdijk naar Heerenveen bij knooppunt Jouren, 2 kilometer. A20 Hoek van Holland-Gouda voor knooppunt Terbrechtseplein, 3 kilometer. Door werkzaamheden op de A32 vanuit Heerenveen naar Meppel... bij Steenwijk-Noord, 6 kilometer. Twee kilometer op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda bij knooppunt de Stok... En op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen bij Nut 2 kilometer. En voor Geleen nog eens 2 kilometer. Dan nog de N18, Enschede-Varsenveld. De weg is in beide richtingen, tussen Eibergen en Groenlo afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Dit is Radio 1. Lunch. Met de mediaforum Walker van Scherenburg en Mathieu Schlee, hoofddirecteur van Story. We gaan het hebben over Hans Wiegel. De vvd V heeft weer eens van zich laten horen. Volgens, hem heeft, volgens Wiegel heeft de VVD haar vingers gebrand aan het lenteakkoord. En voelt ze erin gesterkt door de peiling van Maurice de Hond... waarin de VVD maar liefst negen zetels zou verliezen. En over het belang van die peilingen gaan we het hebben. Volgen jullie die peilingen uitgebreid? Ja, ja? elke week. Ik vind het ontzettend wat leuk om te volgen. <laughs> ik, uh, ik volg het wel, en vanal, ik heb me eigenlijk gisteren voorgenomen... gezien de enorme grote verschillen tussen Sinofate, wat je dus bij het Nieuwsuur ziet... en Maurice de Hond op zondag. Je kunt er, geen pijl, je kunt er echt geen pijl meer optrekken. Ik dacht, ik volg het ook even niet meer. En wat ik ook vind... Uh, nou, dacht, dat is een interessant zijlijntje, want daar zit altijd groot verschil. Anders gezegd, Maurice de Hond pijlt altijd veel radicaler. Ja, ik weet, weet je, ik, nou, ik heb ooit... Zijn, voor mijn gevoel althans veel groter altijd. Ja, maar de, de verschillen zijn dermate groot... dat ze allebei dus fouten maken. En uh, dat kan natuurlijk ook. Maar wat ik een bijkomend irritant verschijnsel vind... als je dan die peilingen zijn geweest... en uh, die komen natuurlijk ook meteen op Twitter... en dan zie je degene, die de politieke partijen... die er goed voor staan... Uh, nou ja, je kunt bijna dwars door je iPad of je computer... kun je het uh, borstgeroffel uh, horen. <lacht> Van wauw, kijk eens, we zijn de grootste, de ene de grootste... En zo gauw ze de slechte voor staan, dan is het ja zeg maar peilingen. En ik vind het langzaam wat zo'n hypocriet gedoe geworden. Uh, ga dan maar peilen, veertien dagen voor de verkiezingen. Laat de rest alsjeblieft zitten. Mathieu, laten we eens een beetje ophouden met al die peilingen. Ja, ik, ben, uh, ik ben een enorm liefhebber van het volgen van de peilingen. <lacht> omdat ik het ook heel leuk vind, op uh, het moment dat er in Den Haag een besluit wordt genomen. Uh, dat je eigenlijk aan de peilingen toch wel een beetje kan terugzien... Uh, hoe mensen in het land erop reageren. Althans, naar mijn mening. Uh, we hebben natuurlijk uh, de ruzie gehad bij, uh, bij GroenLinks... over uh, wie de lijsttrekker moet worden. We hebben het gehad over het uh, enorme bedrag... wat naar het Europese noodfonds moet. En ik denk dat die peilingen uiteindelijk niks zullen zeggen... over, uh, over de verkiezingen, want dan ben je weer maanden verder. Maar het geeft op zo'n moment weer heel uh, aardig weer... van hoe kennelijk een groot gedeelte van de Nederlanders tegenaan kijkt. Maar interessant is is dat het de barometer van de samenleving uh, weergeeft. Dat zeg jij dat, wel, ja, ja. Dat, dat, dat, ja. Dat denk ik, ja, ja. Ja, maar ja. weet je, het is ook wel heel erg voorspelbaar. Je weet zo gauw uh, uh, details uh, bekend worden uit bijvoorbeeld dat Lenteakkoord, of of hoe je het noemen wilt. En mensen weten, oh mijn god, dat treft mij in mijn portemonnee, niet alleen van de buurman, maar echt ook in de mijne. Dan weet je dat mensen gaan roepen: nee, dat hoeft voor mij niet. Ja, en dan uh, gaan peilen hoeveel uh, de partijen erop achteruit zijn gegaan. En tevelende is dat de partijen die hun vingers niet gebrand hebben, maar straks precies zo moeten bezuinigen. Uh, dus daardoor in diezelfde peilingen in één keer weer de gunstige voorstaan. En dat heeft zoveel invloed. Huh? En daarom krijg je ook van die types als wiegel... die zich in één keer tegenaan moeten gaan bemoeien. Is dat uh, zo, een, is ook uh, zo irritant. <laughs> mag, mag je zo, Even even één stapje uh, over die peilingen nog. Want uh, uh, mensen zijn niet meer zo trouw aan politieke partijen. Mensen nee. shoppen eigenlijk als het om de, de ja. politieke uh, ideeën gaat. Dan is het, het ene moment kiezen voor die partij, de andere voor die partij. Is, is dat uh, uh, waarom uh, peilingen zo is zeg gewoon. Niet zozeer dat de peilingen onbetrouwbaar zijn... maar het feit dat mens, mensen veranderen nou eenmaal heel snel nu van Ja, maar dat is wel waar. Iedereen is aan het uh, shoppen. Hè, van, nou, ook nog wel een beetje tussen... Uh, of, of heel links of uh, heel rechts en zo. Ze shoppen niet bijvoorbeeld in één keer van uh, de VVD naar de recht. SP. Dat uh, zullen ja. niet zo gauw meemaken. Uh, maar het is natuurlijk uh, ja, Pvd, wel, wel opvallend... Wel. wat ik straks ook zei, dat enorm verschil Dus we hebben twee, twee bureaus hier in Nederland. De Peilingers, Maurice de Rond en dat Sinnovet. En die verschillen zijn zo gigantisch groot... en dan weet je echt niet meer... Aan uh, wie moet je nou geloven? En dat is zo ontstellend lastig. Uh, uh, ik ik, ik krijg er van. Ik, ik, ik hoef het voorlopig ook niet te weten. Laat me even zitten. Ja, maar ik zou me toch kunnen voorstellen... op moment dat ik in de Tweede Kamer zou zitten... Um, dat ik uh, ook heel erg gebronzen zou zijn... om wat er uit de peilingen Maar, naar maar dat zijn komt. ze ook wel. Iets te Echt zien wel. wel, reken maar. Uh, <laughs> maar kijk, er wordt door politie natuurlijk heel vaak geroepen... met name naar Tweede Kamerverkiezingen... van we moeten de kloof tussen de politiek en de burger verkleinen... Ik denk dat uit de peilingen toch blijkt dat heel veel mensen... toch heel erg goed uh, volgen wat er in Den Haag gebeurt. Welke partijen welke besluiten nemen. En dat komt terug in de peilingen. Mm. En omgekeerd en... politici weten blijkbaar wat er in het land leeft. Want dat leren ze uit die peilingen. Ja, ja. maar je ziet dan toch ook het, het raar verschijnsel. Er is een uh, lentakkoord gesloten. Uh, ik zie ze nog allemaal stralen staan. Inclusief Stef Blok staan er allemaal vrij pront bij. Van wauw, we hebben toch wel even de daadkracht getoond. De peilingen komen en je ziet dat Stef Lok van de VVD... Er meteen met een soort walging op zijn gezicht over datzelfde akkoord is. Zo van ja, uh, het is me door een strot gedouwd... maar oh, eigenlijk wil ik er niets van weten. Hij dan... is het toch zo triest? Maar eigenlijk wiegelt daar dan toch gewoon een punt? dat het nee, onverstandig dus, is geweest dat de VVD... Ja, maar Wiegel roept er natuurlijk Wigel, als de peilingen sorry. bekend zijn. Ja. <laughs> Kijk, en dan, even, Wigel, als hij dan toch ja, roept, sorry, dan moet hij roepen... Ja. op het moment dat het akkoord uh, gemaakt is... en dan wil ik hem s'avonds horen roepen, dit is geen goed akkoord. Ja, precies. Maar dat opmiddag, doet Stef Blok ook nu. Maar op moment dat de peilingen naar buiten komen... en je gaat dan roepen, ja, dat dacht ik al... ja, dan kan ik het ook. Ik bedoel, dat is niet zo moeilijk. Plus dat Wiegel het belachelijk advies aanknoopt al is het maar om strategische redenen... Uh, dat je toch vooral die PVV als VVD niet uh, uh, moet afschrijven. Mind you, wat betreft sociale maatregelen... is de PVV zo langzamerhand nog linkser dan de SP... plus de PVV staat voor een uh, exit uit de euro. En dan is het wiegelt te adviseren dat je daar... nou, daar zal de achterban van de VVD blij mee zijn, zeg. Wauw. Je wint je er echt over <laughs> op, geloof ik, hè? Huh? Je wint ja. je recht echt over op. Ja, weet je, weet je, ik vind orakels moeten ze uh, ook, ook gaan verbieden. Hup, weg ermee. Mensen die al zo lang niet meer in de politiek zitten... dan iedere keer tot ergernis, ook al roepen ze van niet... hij is onze corifee en we hechten waarde aan zijn mening. Maar uh, ja, reken maar dan. dat alle zittende politici zich scheel ergeren... aan al die oud-politici uh, die in één keer ergens moeten aanschuiven... of uh, vanuit de zijlijn uh, moeten gaan roeptoeteren. Roep, uh, roep Bij CDA krijgen maar, ze nog nachtmerkelijks. Ja, wat, wat, ja. wat ik overigens opmerkelijk vind van de peilingen... want op het moment dat die peilingen naar buiten komen... dan zie je dat er uh, politici, politici zijn die beginnen te draaien. Maar je weet natuurlijk als politicus op voorhand ook al hoe dat op een gegeven moment gaat uitpakken. En het verbaast me toch iedere keer dat uh, politici besluiten nemen... en dat ook voor de Kamer verdedigen en roepen... ja, we zijn nu eenmaal democratisch Ja, maar, democratisch maar kijk, je hebt geluisterd woord draaien. Maar, maar op zich, een politicus is een volksvertegenwoordiger. Dus op het moment dat hij merkt dat zijn aanhang ergens anders over denkt... is dat, dat noem je dan draaien. Ja, maar dat die die maar weet je toch voor die ketel? weet je wat vind ik wel raar we het voor, voor het hele debat over, over het noodfonds... wisten de Haagse politici al dat het merendeel van de burgers daar niet voor was. Ze doen het toch, en dan moet je niet gaan draaien als je in de Precies. peiling erop afgerekend wordt. Nee, maar uh, uh, jij zegt uh, het volk roept iets en de politicus moet zich daarnaar voegen. Wow, dat ja, dat zeg je eigenlijk het wel. En toch, en toch vind ik dat heel erg fout. Die politici zitten daar, en ik geef toe, er zitten enorme hommelen erbij, maar toch, die politici zitten daar omdat ze volksvertegenwoordiger zijn, dus ze zijn gekozen door het volk. En ze zitten daar dus niet om constant die kiezer te pleasen, ze zitten daar met een veel grotere verantwoordelijkheid. En ik begin er een beetje... Uh, ja, maar welke, niet, dan maak je een onderscheid tussen bestuurders en politici. Nee, dat is niet Nou, nee, maar een interessante vraag. De, de, de, de, de volksvertegenwoordigers zitten daar met een mandaat voor vier jaar namens te kiezen. Hun achterban. Als ze merken dat hun achterban op een belangrijk dossier ergens anders over uh, denkt, dan zeg ik, is toch niet zo heel gek dat die politicus dan denken, nou weet je wat, uh, dit is wat mijn achterban wil? Dat is iets anders dan een beleidsmaker die, die lijnen trekt en die visies ontwikkelt. Nee, een, een, een politicus die uh, maakt op een gegeven moment de afweging. heus wel met die achterban in je achterhoofd. Want stel je voor, uh, ik bedoel, een VVD is al niet gaan denken wat ze vindt de SP ervan. Je, je, je kijkt met, de, met je eigen achterban in je achterhoofd. en je denkt: dit is goed. En daarvoor ben je er ook neergezet. Dit is goed. En als die achterban dan. Uh, was ze piepen op dit moment uh, ook bij alles. Ja, er zijn zware tijden. Het is naar voor veel mensen. piepen bij alles. En dan zou je iedere keer je beleid bij moeten stellen. Ik vind dat Haagse politici ook een beetje de ballen ook als vrouwen zijn, moeten hebben om te zeggen... mensen, echt, we moeten dit gaan doen, want zo is het. En niet, hebben iedere ingezonden brief op Telegraaf... of iedere lading aan de tweets of peiling moeten zeggen... oh god, we gaan nu toch maar anders doen. Ik weet niet wat het Engelse woord voor windboei is... maar Tony Blair heeft zich volgens mij gedragen als een windboei... nou, ik voel ook behoorlijk mee. Hij heeft voor de commissie Levinson verklaard... dat hij tijdens zijn premierschap niet de strijd met de media aan te gaan. Dat zou hem te veel tijd en energie kosten. Hij heeft het vliegtuig gepakt, is naar Australië gevlogen... om Murdoch te paaien. Mathieu Schlee, wat vind je ervan ja, uh, je praat natuurlijk niet over iemand met een hele rechte rug. Aan de andere kant. Uh, ik die ik de, de, de, de Engelse pers staat ook niet bekend als heel erg uh, vriendelijk. Dus ja, ik bedoel, het is weinig bewonderenswaardig. Maar ik kan me iets bij zijn houding voorstellen dat hij denkt: van ja, als ik, als ik die, die Engelse kranten tegen me krijg, dan kan ik wel inpakken. Wauke, wow, het gaat daar wel iets harder dan, dan hier. Ja, pers. het gaat daar Het gaat daar zo. Wat zeg je? Begrijp je Blair dan ook? Nou, om naar Australië te vliegen vind ik wel <hijen> heel erg heftig, eerlijk gezegd. Maar eh, politici zijn nou helemaal, eenmaal gedoemd... om toch een, een beetje een behoorlijke relatie met de media te hebben. Want eh, je kunt wel zeggen, wauw, ik ga twintig stoffen gezaald... die zien met honderd man erin en ik ga ze even in een boodschap verkondigen. Ja, wat is de impact daarvan? Eh, terwijl als jij een paar eh, quotes in het journaal hebt... of je schuift aan bij de talkshows... of je krijgt in een, de een, een, een weekendbijlage een heel groot interview... Ja, dat tikt gewoon, eh, ook in bladen als bij jullie... Dus ja, dat, dat tikt veel harder aan. Dus ze moeten op redelijk goede voet blijven met die media. Wat, wat doen journalisten om uh, op goede voet met bijvoorbeeld de story te blijven? Doen ze überhaupt dat? Uh, wij hebben Politie, met, uh, sorry. Politie. Ja. Uh, wij hebben met een uh, aantal politici hebben wij een uh, hele goede relatie. Uh, we hebben, onlangs hebben we het verhaal nog gebracht van Barry Madlener uh, van de PV van het Europarlement die uh, zijn vriendin ten huurlijk heeft gevraagd tijdens een uh, vakantie in Amerika. Hij, hij heeft ook uh, op ons verzoek zelf daar foto's van gestuurd. En dat willen wij lezen? Uh, ik, nou ja, ik, ik, zijn lezers wel. Ik, ja, ik denk um, dat het heel leuk is om... Uh, ik bedoel, het is een verhaal wat je nergens tegenkomt. Het zijn foto's die je nergens ziet. Um, we hebben twee maanden geleden hadden wij de primeur van Henk Bleken met zijn jonge vriendin... Oh ja. En dat um, wilde iedereen lezen. Ja, dat, ja, dat, ja, dat is eerlijk. Dat, ja, precies. <laughs> <laughs> um, ja, maar hoe gaat het in Den Haag dan toe? Want je hebt er een jaar rondgelopen. Wat doen politici om goede uh, vrienden te worden... of op goede voet te komen met op te goede servissen? voet, Vriendjes word je niet. En dat, dat, dat die behoefte heeft ook niemand. Maar je moet wel een uh, werkbare relatie hebben. En dat moet de journalist met de politicus. Want als niemand voor jouw camera of uh, voor jouw bloknoten... of jouw uh, memo recorder wil verschijnen... dan kun je het ook vergeten... Uh, maar het is wel zo, ik merkte wel... ik stapte over van regionale krant naar Den Haag vandaag... en ik had in één keer veel meer goede relaties in Den Haag, hoor. Ik mag wel zeggen, ik stikte er ineens van. Dat viel me wel op. En beg ik, ik begrijp dat de politicus ook wel... want voor zo'n camera, met uh, wat, oh, oh, we ongeveer een half miljoen kijkers toen als Den Haag vandaag... Uh, heb je natuurlijk veel meer invloed dan uh, de, de regionale lezers uh, uh, die ik had. Of, nou ja, wat ik straks zei, in die zaaltjes. Ja. Je moet, je bent tot elkaar veroordeeld. Je hebt elkaar ook wat dat betreft een beetje... De Weurgreep. Mathieu, even die, die internationale uh, vergelijking met Nederland. Uh, in het buitenland worden politici heel persoonlijk uh, soms aangepakt ook. En uh, Nederland eigenlijk niet zo. Vind je dat, vind je dat vreemd? Uh, ik vind het, ja, eigenlijk wel. Uh, ik vind het toch, een, het getuigde in Nederland ook wel eens van een dubbele moraal vind ik. Ik bedoel, we hebben enorm veel uh, nieuwsberichten gehad toen de tijd over Bill Clinton met Monica Lewinsky. We hebben het huwelijk gehad van de Franse uh, president. Uh, we hebben Belles Koning gehad met zijn liefdesavontuurtjes met, uh, met de dames. Maar op het moment dat er in Den Haag wat gebeurt... dan hoor ik iedere journalist roepen van... ja, nee, het gaat hier om de inhoud en niet om wat er omheen gebeurt. Goed. En ik, ik vind dat wel eens van een dubbele Wat weet jij over dan. Rutte, wat wij niet weten? Vertel eens. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik van Mark Rutte uh, heel weinig weet. Uh, onlangs heeft er nog oh, een, een. een fotograaf polshoogte genomen bij me in de straat. Maar binnen een kwartier stond er ook weer een politieauto die, uh, die de boel in de gaten hield. Een fotograaf van jullie? Ja, ja. Want jullie hadden zoiets dus van, eens even kijken nou, wat er gaan, gebeurt. we houden toch eens in de gaten uh, wie er nou naar binnen gaat. Oh. Uh, <laughs> <hijen> ja. Wat nog even zo bij het ja, ja. <hijen> um, Maar maar begint. nul. De politieagent kwam en zei weg, wees jij? Nou, daar komt het wel op neer, ja. Ja. ja. En toen? Einde oefening? Of Kijk, ga en, je nu op een slimmere en, manier en, nu? Nee, en wacht op... even, wat, ga je nu op een slimmere manier door? Uh, ik zou wel heel graag willen weten wie er bij Mark Rutte op bezoek komt. Goed. We Bouwen gaan zijn de... moeder op mijn uit Hij gaat he? door, dus. <laughs> ik hoor ook ja. Is <laughs> We gaan wachten op de foto. We gaan wachten op de foto. Martje Huisle, hoofdredacteur van Story, dank je wel. En uh, als je uh, bij ons exclusief komt vertellen, beloven wij dat er verder niemand meeluist. Oké. Okay, Wat van proberen. de journalist, dank jullie beiden hier. <laughs> Oké. Okay. The blade and the grass Spoke unto the wheel te horen en te bewonderen op Pinkpop. En met name, geloof ik, heel erg populair bij de dames Ben Howard, de veer. We gaan de nationale nieuwsgister van lunch spelen. En met vandaag Max Boes uit Harmelen. Welkom. Dank je. U zit hier, geloof ik, met de gepaste tegenzin. Nee hoor, helemaal niet. Ik vind het gewoon leuk om mee te doen. U heeft zichzelf opgegeven? Zeg het eerlijk of iemand anders? Nee, ons? mijn vrouw heeft zich opgegeven. En dan zeg ik gepaste tegenzin, maar dan zegt u toch... Nee hoor, ik zit nee, hoor, heel, ik heel zit... vrijwillig. Ja, toch wel. Dan zal ik het niet gedaan. Goed zo. Nou, fijn dat u hier bent. Als het u lukt om de nieuwscanner van deze week te, wonen, te worden... dan wint u 300 euro. Uh, dan moet u over de scoren van gisteren heen. Dat Tachtig, 80. 80 punten, precies. Ja. En we gaan uh, uw nieuwsfactor vaststellen door een aantal vragen te stellen. Ja, we kunnen, succes. kunnen beginnen. De Nationale Nieuwsquiz. Nee. Even, even jullie nog wat te maken, jullie voor een contact, Die op een bepaalde tijd niet aankomt, dan wordt er alarm geslagen. Ja, ik wil even weten welke eenheden er nu te plaatsen zijn. De laatste keer dat er contact was geweest, hoe hoog vloog hij toen? Kleine 100 meter. Rescue Picture of de Rescue. Toen bleek hij op, een, op de tweede maasvlakte te liggen. De vier inzittenden zijn zwaar gewond. Ik controleer maar even, u kunt het goed verstaan. Ik kan het goed verstaan. Er raakte dus een vliegtuigje met vier inzittenden zoek. Wat voor type vliegtuig was dat? Dat is een Cessna. Ja, een Cessna 172. Ja, geen automatische piloot zit daarin. Uh, weten wij dus uh, bij slecht zicht moet de piloot het helemaal zelf doen. Het vliegtuigje kwam neer bij Hoek van Holland... toen het uh, op de terugweg was naar Rotterdam. Vanaf welk vliegveld was de Cessna gisterochtend begonnen aan de terugweg? Nou, dat is heel leuk. Wij hebben een stekje in Zeeland, dus het is arnhem -Huiden. Ja. En weet u ook de, de officiële naam van dat vliegveld? Airport Wim Middelburg. Ja, Zeeland Airport geloof ik maar goed. Dat maakt niet uit. We rekenen het goed. Dat is gewoon het goede antwoord. Um... Ik lees u nu een kop voor uit een krant. De vraag is waar gaat die kop over? En ik geef u daarbij drie mogelijke antwoorden. Politici en media hebben hun werk voor ons uitstekend gedaan. Gaat dat over de Spaanse bank Bankia, die hulp krijgt van de overheid. Die is dankbaar voor de steun door politiek en pers. Gaat dat over Sharia voor Belgium, dat een bezoek aan Nederland aankondigde... en daarmee flink in het nieuws kwam met haar gedachtegoed. Of drie, de Oekraïnse oppositie die blij is met de EK-boycot... door Nederlandse politici en alle media-aandacht die er voor de is. In hun land is. Ik gok voor twee. Sharia voor Belgium. Nou, dat gokt u goed. Dat klopt. Ja, dat is inderdaad waar. Het kop komt uit de Volkskrant. De leider van Sharia voor Belgium, Voort Belkacem, die kondigde zijn komst naar ons land groots aan. Uiteindelijk kwam hij niet. Maar door alle aandacht in de media is het gedachtegoed van Sharia voor Belgium vinden zij althans, vindt hij althans, goed voor het voetlicht gebracht. De vierde vraag. Drie punten tot nu toe. Uh, Belkacem zou naar Nederland komen, naar Amsterdam komen... voor een bijeenkomst van Sharia voor Holland. Maar hij bleef lekker thuis in België. Op welke plaats in Amsterdam was de bijeenkomst van deze moslimfundamentalisten? Ik weet het niet zeker, maar ik gok de dam. Nou, dat gokt u goed. Ja, ja. dat klopt. Uh, na die bijeenkomst werd trouwens één persoon gearresteerd... Uh, wegens bedreigingen aan het adres van uh, Geert Wilders. Dat klopt. Vier om vier... Ik laat u een fragmentje horen. En de vraag daarbij is, wie is hier aan het woord? Revalideren, revalideren, nog eens revalideren. Ik denk dat het een nachtmerrie is, maar uh, het is toch werkelijkheid. En uh, ik heb me er toch doorheen geslagen. En, uh, dat is Ibrahim Avalai. Ja, je kunt sneller dan het licht. Want het fragmentje was nog maar koud. Al eigenlijk niet eens afgelopen. Maar het was inderdaad uh, Avalai, klopt. Ja, de Barcelona speler na een seizoen vol blessures is er weer fit. En meldde zich gisteren uh, in Hoenderlo. Een andere speler meldde zich heel kort in Hoendelo, Hij heeft namelijk een hamstringblessure opgelopen in de wedstrijd met Barcelona. En hij vertrok meteen weer naar het ziekenhuis voor een MRI-scan. Wat is zijn naam? Joris Matthijssen. U bent een groot voetballiefhebber. Dacht het wel, ja. U telt de dagen af? Nou, dat niet hoor. Ik ben wat rustiger geworden. Maar we ja. kijken wel alle wedstrijden. Oké, okay. goed. Nou, er blijkt uh, geen scheurtje in die hamstring te zitten. Uh, heeft... Spierblessure. Ja, verrekt. Precies. Goed. Um, zes punten tot nu toe. Ik kunt er nog vier bij krijgen. Dat zou een hele mooie zijn. Um, u krijgt hints over een persoon uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wie bedoelen we? Vier. Ik ben overal ter wereld in voor een bakkie. Drie. Ik zat Ruud Lubbers achter de broek vanwege vermeende handtastelijkheden. Ik zeg maar wie maar ik weet het nee, niet. Ik was de Ja, dat is nou weer zo jammer. Ja. Um, de volgende aanwijzing was geweest, want dat is niet goed. Uh, ik was de hoogste baas van de organisatie waar ik nu speciaal afgezand van ben. Had u het dan geweten? Ik denk van de PvdA in New York nee. ook niet. Nee, ik ben in Syrië voor overleg met president Assad, was het laatste. En dat had moeten leiden naar het goede antwoord Kofi Annan. God. Ik ben overal in de wereld in voor een bakkie, dat is een flauwe, oh, maar dat valt op zijn achternaam. Ja, ja goed, zijn niks. voornaam. Goed, nou, Kofi Annan 6 is uw nieuwsfactor. Uh, ja. Daar gaan we zo meteen de tweede ronde mee spelen. Oké. Okay.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 De onderhandelaars in het katshuis hebben te vroeg opgegeven als de n lag. Dan was de regering niet gevallen. Heeft hij gelijk dat de VVD strategische fout heeft gemaakt... of heeft de VVD top gedaan wat hij kon? De kritiek op de VVD-strategie is terecht. Dat is de stelling van vandaag. Bent u daarmee eens gewonnen? sms dat naar 7070 kost u 50 cent. U kunt gratis bellen op 0800-1101 of u kunt stemmen op www.stam.nl. De kritiek op de VVD-strategie is terecht. Max Boes, 14 punten heeft u nodig om over de score heen te gaan. Uh, in 90 seconden tijd. Laten we maar gewoon met gaan beginnen, toch? Tuurlijk. Veel succes. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. Wat is het beroep van de vrouw die twee dagen heeft vastgezeten in de lift in Amsterdam? Schoonmaak. Is goed, de rechtbank in welk land gaat drie Israëlische militairen vervolgen... voor het beschieten van een hulpconvoy van de Gazastrook? Turkije. Is goed, wat kreeg Gerspar Doel tijdens een optreden op Pingpop? Pas. Plaat in een plaat. Frankrijk en Griekenland zijn boos op wie? Omdat ze de Grieken in een interview vernederd hebben. Lacran. Lagarde. Dat mag de jury beslissen. Welk fietsevenement werd gisteren voor de honderdste keer gehouden? tocht Tochter Friesland. Is goed. Hoe heet de Nederlandse tennissen? Die door Patrick Martic op Roland Gros uitgeschakeld? Zijsling. Van welke Spaanse bank is gisteren het aandeel flink naar beneden gegaan? Is goed. Hoe heet de voetballer die wegens omkopen beschuldiging... uit de Italiaanse EK-selecties... Cresito. Eh? Dat is goed. Welke reizigersorganisatie heeft de kamp... Rover. Uh, uh, dat is goed. <laughs> Shell stopt met het zoeken naar aardgas in welk Noord-Afrikaans land? Nigeria. Libia fout. En de mol wil fuseren met welk Nederlands productiebedrijf? Pas. Talpa. Het kantoor van welke Egyptische presidentskandidaat... is in brand gestoken? Um, eh, Shakir. Sjafik. Uit onderzoek blijkt dat 3 miljoen mensen last hebben van welke chronische hersenziekte? As. migraine. Welke speler van Oranje heeft zijn eigen EK-app gelanceerd? We hebben heiting gehad. Ja, in welk Zuid-Afrikaans land is een massale tsunami-oefening gehouden? Angola, Chilië. Een Nederlandse kinderboekenschrijver heeft de afzit een Oeuvreprijs gekregen. Hoe heet hij? Pas. Huus Kuijer. Vier op de tien priesters. Wel af van welke verplichte verliezen is goed. Op welke plaats komt de fractievoorzitter van de VVD Stef Blok op de, de kieslijst bij de komende verkiezingen? Eén. Nee, drie. Oh. <lacht> ja, dat was drie. <lacht> nou, dat betekent dat wij u uiteindelijk uh, naar huis gaan sturen met, uh, uh, met acht goede Antwoord in deze ronde en een totaalscore van 48. Uh, want we hebben Lagarde helaas fout gerekend. Dat stond toch net iets te va ver vandaan. Um, Eervol. In ieder geval. Nou, het geen valt... week winnen hoor. Ik had me wel goed voorbereid. Het valt toch een beetje tegen. Ja, nou ik moet zeggen, u heeft het ook bijzonder goed gedaan. Kan ik anders zeggen. Nee, dank u. Het had wel anders uit kunnen pakken. Um, maar u zult niet de week worden. U krijgt wel twee kaarten, toegangskaarten voor de beeld en geluid Experience in onze eigen Lunchradio. Hartelijk dank. Dank dat u hier was. En als u zelf als luisteraar ook mee wilt doen, kijk dan even op onze site. Dan kunt u kijken hoe u zich aan kunt melden. Het is eenvoudig. Zometeen zijn we terug met het tweede deel van Lunch naar het uitgebreide National. Ik geloof. ik geloof, ik geloof, ik geloof in de mensen 3, 2, 1, ja hoor, het Olympisch goud is voor Nederland De dag van de winnaars Nee, nee, ja, ja, hij wint, hij wint